4 uur. Het nos journaal Hallo, duivenheid de wit. In Tripoli hebben militaire tegenstanders van de Libische leider Gaddafi doodgeschoten. Hoeveel is nog onduidelijk, maar ooggetuigen hebben het over zeker vijf doden. Er zijn ook gewonden gevallen. Troepen die loyaal zijn aan Gaddafi openden het vuur toen betogers na het vrijdaggebed de straat op gingen. Het leger had de moskeeën in Tripoli omsingeld om juist nieuwe massale demonstraties te voorkomen. In de stad Benghazi hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de demonstranten in Tripoli. In Benghazi raakte Gaddafi een paar dagen geleden de macht kwijt. Het is de negende dag van protesten in Libië tegen Gaddafi. Zijn positie wankelt, maar hij wil van geen wijken weten. De Partij voor de Dieren spant een kort geding aan tegen de NOS. De partij is het er niet mee eens dat ze dinsdag niet mag meedoen aan het NOS-debat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat de partij niet is uitgenodigd is in strijd met de vereiste pluriformiteit... en wij leiden daardoor schade, zegt de Partij voor de Dieren. De hoofdredactie van de NOS zegt in een reactie dat debatten nu eenmaal hanteerbaar moeten zijn... en dat daarom de acht grootste partijen zijn uitgenodigd. Daarbij is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar als maatstaf genomen. De advocaat van de Partij voor de Dieren is het met die keuze niet eens. Het is op zich logisch dat als je een debat houdt... dat je een keuze maakt over hoeveel mensen je daarvoor uitnodigt... Maar om er acht uit te nodigen en dan te zeggen van het kan niet met tien, dat is eh, een, een onwerkelijk argument. Het kortgeding dient maandagochtend voor de rechtbank in Amsterdam. Zeeland is tekortgeschoten geschoten bij het toezicht op Termfos, een van de grootste fosforproducenten ter wereld. De provincie was afwachtend, had weinig deskundigheid in huis, dacht te veel mee met het bedrijf en had te weinig oog voor de risico's van de zware industrie. Dat concludeert een commissie onder leiding van Jan Mans... oud-burgemeester van Enschede en tegenwoordig burgemeester van Moerdijk. Vorig jaar zomer bleek dat Termfos al jaren te veel dioxine... en zware metalen als cadmium uitstoten. Zeeland bestrijdt de harde conclusies van de commissie... en stelt dat die elke basis missen. De provincie stelt dat het RIVM geregeld is ingeschakeld... en dat Termfos hard en doortastend is aangepakt. Het CDA in Limburg vormt geen coalitie met de PVV als die partij niet wil instemmen met de bouw van nieuwe moskeeën. In een debat voor de regionale omroep L1 noemde de CDA-lijsttrekker Van Helvert dat een breekpunt. Hij wil pas met de PVV praten als die partij het standpunt opgeeft dat er geen moskeeën mogen bijkomen. De PVV wil in Limburg met het CDA en de VVD een coalitie vormen, maar zegt dat van intrekking van het standpunt over moskeeën geen sprake kan zijn. Dan het weer, toenemende bewolking en af en toe lichte regen. Morgen de hele dag regenachtig en met maximaal van 10 graden vrij zacht. De verkeersinformatie. Wegen de voorjaarsvakantie zitten minder drukke vrijdagmiddag spits 18 files. Goed voor 62 kilometer. De meeste files staan in de regio Utrecht. Twee opvallende files door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat tussen Vorst en Deventer 7 kilometer...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 Luisteraars, vandaag is het 25 februari. Als 31 jaar geleden niet een door Jan Pronk van de P van de A gefinancierd leger een staatsgreep in Suriname had gepleegd, dan presenteerde ik dit programma niet nog, als er vandaag niet op de kop af 60 jaar geleden Frans Aarts was geboren, dan was deze uitzending namelijk technisch helemaal niet mogelijk geweest. Dat komt omdat Frans Aarts de vader is van Rien Aarts die over social media en internet gaat. En als Rien er niet was geweest, had u niet kunnen bellen naar 0801121 of mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl of tweets naar hashtag de stemming, want Groningen, de ster van het noorden, onze aardgasbel, die ervoor zorgt dat wij in de rest van Nederland op grote voet kunnen leven is een belangrijke provincie. Een provincie waar de hoofdstad ook de provinciale statenverkiezingen domineert. Bijvoorbeeld met het Groninger Forum... dat hier aan de oostzijde op de Grote Markt moet verrijzen. Ook in deze provincie is dus het strijd om geld gaande. Gaat het geld naar de grote steden of naar de kleine kernen op het platteland? Wat vindt u? Waar moet het geld voor kunst en cultuur naartoe? Naar het Dorpshuis in Doodstil? En voor de mensen die het niet weten, dat is een plaatsje in Groningen. Of naar het Megalomane Forum op de Grote Markt... In de hoofdplaats waar we nu staan. U mag langskomen op de Grote Markt en bij mij buiten staan. Er staan al een heleboel mensen die me gaan vertellen op wie ze gaan stemmen en waarom niet. U mag ook bellen met 0800-1121, mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio 1nl en tweets kunnen naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. Studenten in Groningen, verenigd in comité Gronings Ontzet, hebben een kieswijzer voor studenten opgezet. Daarin zijn alleen de onderwijsstandpunten van de politieke partijen opgenomen. Wat voor kwalificaties moeten docenten verplicht krijgen? Mag er geselecteerd worden aan de poort? En moeten er, uh, moeten er boetes gegeven worden aan studenten die ze lang studeren? Dit zijn de thema's die we onder andere behandelen. Zegt comitévoorzitter Jasper van Dijk. Die vindt dat er in de andere kieswijzers veel te weinig aandacht is voor onderwijsonderwerpen. Bijvoorbeeld bij uh, stemwijzer.nl. Er is één stelling waarin wordt gevraagd, maar wat vindt u van de boete voor Dat is alles wat over gezegd wordt. Het gaat in deze nieuwe kieswijzer www.stemvoordetoekomst.nl toekomst.nl om let wel programma's van de landelijke partijen. Groningen maakt het de inwoners zo aantrekkelijk mogelijk om te gaan stemmen. Ze kunnen woensdag voor het eerst op bijzondere plaatsen terecht met hun stembiljet. Bijvoorbeeld het NS station, het Martini ziekenhuis en het harmoniegebouw van de universiteit. En niet te vergeten ook in het raadhuis van Appingedam. Voor mensen die slechterbeen zijn, regelt de gemeente een verkiezingstaxi. Dan kunnen die mensen toch zelf gaan stemmen. En het mooie van alles, het kost ze helemaal niets. Staatssecretaris Bleker van het CDA kan nog wat leren van zijn Groningse partijgenoten. Waar hij deze week een ruil schopte met zijn opmerking, niets met de PVV te hebben, zo schurken CDA en PVV in Groningen juist tegen elkaar aan. CDA-lijsttrekker Mark Jager zei gisteren samenwerking met de PVV zeker niet uit te sluiten. En de PVV? had al veel eerder de liefde aan het CDA verklaard. Toch kon de Groningse PVV-lijsttrekker Tom van Kesteren het niet laten... Bleker, die zelf geboren en getogen is in Groningen... een kleine trap na te geven. Een achterbakse uitspraak van meneer Bleker. maar goed. Dat is voor zijn rekening. en uh, Hij is wel deze samenwerking aangegaan. En dan verwacht je toch uh, dat hij wat constructiever uh, zich opstelt. De stemming van Nederland. Luisteraar. En Prem Radakensjoen. Luisteraars, over rare uitspraken gesproken. Deze ton van Kesteren van de PVV zal vandaag deelnemen aan dit programma. Maar zijn woordvoerder liet weten dat van Kesteren niet kwam... omdat hij wel weet waar het dan met mij, Prem Radakensjoen, op zou uitdraaien. Te links, hè, met die Prim van de Vara. Geachte meneer van Kesteren, ik ben niet van de Vara, maar van de NTR. Maar ja, u bent van de PVV, hè? niet van de feiten, maar van de ongefundeerde meningen. Maar we hebben gelukkig gefundeerde meningen hier. Dag mevrouw, mag ik u vragen hoe u heet? Celie Peters. En op welke partij gaat u stemmen voor de Provinciale Staten? Ik zit te kiezen tussen GroenLinks en uh, SP. En uh, is cultuur in uw keuze een belangrijke factor? Nee. nee? nee. Waar, gaat het, waar, waar, waar, waar twijfelt u over en wat gaat de doorslag geven? Dat moet ik nog even uitzoeken, dat weet ik nog niet precies. Oké, okay, dan moet u luisteren, van de lijsttrekker van de SP... Maakt het ook uit of het een man of een vrouw is? Nee. Nee. Nou, de vrouwelijke lijsttrekker van de SP, die zit in de bus. Uh, meneer, u, weet u het al op wie u gaat stemmen? SP. Maar wat hebt u hiervoor steeds gestemd? Uh, Partij van de Arbeid. En waarom gaat u de Partij van de Arbeid deze verlaten? Die hebben ons verlaten. Vertel. Nou, vorige keer dat ze eruit gingen alleen uh, met de oog op die oorlog... In Afghanistan, dat was een groot item, maar er waren genoeg dingen waar zij mee verder konden. En dat vind ik dat ze ons in de steek gelaten hebben. Maar dat is de Tweede Kamer, hier heb je een lokale... Het gaat wel om de partij. Je vindt die hele partij fout? Niet fout, niet meer zo interessant. Nee, en dat wordt dus de SP? Daardoor ja. Oké, okay, dank u wel. Uh, jonge dame of jongeman, op wie gaat u stemmen? Ik, uh, ik ga op PVDA stemmen. Uh, kijk, oh, dit wordt ook een conflict. Oh, Jong, waarom gaat u op de PvdA stemmen? Nou, mijn moeder heeft me gezegd... van, uh, ja, je moet op PvdA stemmen. Want ja, wij stemmen daar ook op. En het is een goede partij. Hoe oud ben je? Ik ben zelf 19. Weet je nog de tijd dat kinderen van 19 jaar niet deden wat hun moeder zei? <laughs> ja, dat weet ik, weet ik. Maar voor mij, als ik, als ik het niet doe... Dan krijg ik klap. <laughs> Oké, okay, er is een gedeputeerde van de PIVA dat straks vraagt of hij blij is met kindermishandeling. Ja, <laughs> <Yes>, dat <Dankjewel. laughs> Jongeman, op wie gaat u stemmen? En ja, Dat wordt GroenLinks. Waarom GroenLinks? Nou, omdat ik dat uh, niet alleen vandaag uh, of van de week doe, maar dat doe ik al, al geruime tijd. Zijn er zijn ook wel dingen die mij niet bevallen met GroenLinks. Maar goed, ik hou de hoofdlijn aan en ik vind het belangrijk met de ogen de eerste kamer kiezen. Dat de, de linkerkant een meerderheid haalt, zodat we in staat zijn om de slechte plannen van dat kabinet tegen te houden. Oké, okay, dus u stemt echt omdat u de Eerste Kamer. Niet alleen aan de conventie. Ik denk dus door. Maar dan ligt het in met natuurlijk dat dit indirect gevolgen heeft van de samenstelling van de Eerste Kamer. Oké, okay, dus u doet wel mee met het referendum. En luister als het is heel leuk als je zo met de bus zit. Kom erbij hoor, jongeman, dat je wil vertellen op wie je gaat stemmen. Op wie ga je stemmen? Groen-links. Waarom? Groen en links. Luisteraars, dit is grappig. Een heel aantrekkelijke, knappe jongeman. Lang, je zou denken hip en zo. En die gaat dan naar zo'n loserspartij als GroenLinks. Waarom? Sowieso groen, dat is het milieu. Dat is belangrijk. En links, ja, je moet niet alleen aan jezelf denken. Maar ook die mensen die net even een extra setje nodig hebben. Dus... En rechts, dat is gewoon net iets te extreem weer, weet je wel. Racisten en, en fuck de rest. En als wij het maar goed hebben en zo. En dat is niet de bedoeling. Wat studeer je? Uh, ik studeer niet meer, ik werk nu. Als wat werk je? Uh, specialist in kinderzorgcommunicatie. Dus ook een hoogopgeleide, goed verdienende jongeman die vindt dat we te egoïstisch worden in Nederland. Ja, MBO is dat hoogopgeleid. Ja, dat is middelbaar opgeleid. Ja. En, en, en jij bent dus een tevreden jongeman die met de rest van de wereld wil delen. Sowieso nou. delen sowieso. En ja, tevreden. Het kan natuurlijk altijd beter. Mensen, maar... dit is echt een lekker ding, hè? Jawel hoor. Zijn we nou, door de beslagen ramen gezien? Ja, nou Wat leuk is, luisteraars, ik zat in de bus en toen kwam er een man... die heeft gewerkt voor het Dagblad van het Noorden. Als corrector, dus u moest al die Nederlandse foto's van de journalisten corrigeren. Ja, dat klopt precies. Okay. Um, wat gaat u stemmen? Uh, ik vermoed GroenLinks. Maar dit voor 80 procent, ik moet het nog even bekijken... want ik ben het niet eens dat GroenLinks naar, uh, de regering gesteund heeft... om een, een politieeenheid naar... Afghanistan te sturen. Maar u stemt voor de Provinciale Staten, niet voor de Tweede Kamer. Maar de Provinciale Staten zijn niks waard. Dat is monster en monsters zonder waarde, al die lui die er zitten... Oké, okay. is dit niet het moment om eventjes naar de bus uh, ja, te gaan? Ja, dat weet ik ook wel. Hartstikke althans. bedankt iedereen. We gaan verder. Ga je De provinciale tessel. staat is helemaal niks. Dat is een lekkere ja, okay. binnenkomer voor de twee gasten die hier ja, binnen zitten. Bedankt. Liam Veenstra van de SP, hartelijk ja, ja, ja. welkom. Dank William ja, ja. Moorlach van de Partij van de Arbeid, ja. ook welkom. Middag. Uh, je hoort het hier buiten. De mensen, allemaal aardig links getint overigens, toevallig. Uh, die stemmen eigenlijk allemaal wegens landelijke motieven. En één man is gewoon zo eerlijk om te zeggen... die provinciale staat is helemaal niks. William Moorlach. Nou, kijk, Nog zin om campagne te voeren? Jawel hoor. Kijk, op zichzelf het is wel hard om te horen hoe uh, links of uh, Groningen is. Want uh, Groningen is van oudsher gewoon een rood uh, bolwerk. De PvdA is hier al uh, decennia lang uh, de grootste partij. Ja, kijk, als het gaat om uh, de positie van provinciale staten. Ik zeg wel eens uh, provinciale staten, de provincie, dat is uh, restbestuur. Hè. Wat, wat te groot is voor de gemeente en wat te klein is voor het Rijk, dat doet de uh, provincie. Bescheidenheid. Aan de andere kant, de provincie maakt wel het. Maar jullie uh, verschil. kunnen blijkbaar in de campagne niet voldoende dingen naar voren brengen waardoor mensen zeggen. Nou ja, wat landelijk gebeurt, maar het maakt me niet uit. Dit is voor mijn directe omgeving zo belangrijk. En om die reden stem ik op die of die partij. Nou, er zijn wel issues waar, waar je als provincie echt het verschil maakt. Als je, hier als je hier in de provincie Groningen rondrijdt... dan zie je nog open en gave landschappen. We produceren hier heel veel windenergie... maar dat doen we geconcentreerd op drie locaties. Echte concentratiebeleid is een groot verschil met Flevoland. Maar blijkbaar lopen de mensen daar niet zo warm voor. Lian Finstra ja. van de SP. Ja. Ik heb helemaal niet zoveel problemen mee... dat mensen op dit, deze ronde een beetje over ons heen kijken... en zich concentreren op de landelijke politie... Politiek, maar dat volgens... is waarschijnlijk omdat u van de SP vindt... dat dit kabinet zo snel mogelijk neemt. Ja, nee, naar absoluut, absoluut. En uh, als mensen daarom zeggen van... nou, uh, Lian, uh, doe je werk maar in de provincie, geloof het wel. Zullen we toch even één uh, ding oh, nee, wat niet dan. landelijk is... bij de kop pakken hier in Groningen. Dan hebben we het over kunst- en cultuurbeleid. Er is een plan. Hier een plan voor de Grote Markt. De oostkant van de Grote Markt. Om alles wat daar nu staat tegen de vlakte te gooien. En daar, uh, Prem noemde het een megalomaan project, Het Groninger Forum neer te zetten. En dat zou, maar dat wilde ik jullie eigenlijk vragen... een soort... Uh, centrum voor kunst en cultuur voor de regio moeten worden. Kan uh, een van jullie, William Moorlach, eerst maar eens even kort en krachtig zeggen... wat dat forum precies wordt? Nou, Dat forum dat is het uh, nieuw, opnieuw opbouwen van de oostwand van de Grote Markt. Dat is, uh, daar staat, uh, wat wordt de functie? De, uh, de functie van het gebouw daarachter, achter die oostwand van de Grote Markt. Die, die oostwand waar we buiten kijken, die is, uh, in de Tweede Wereldoorlog is die verwoest. Die is uh, niet mooi teruggebouwd. Er moet Nieuwe Oostland komen. Daarachter zou een groot uh, cultuurcentrum uh, vrijzen. Dat is een uh, omstreden uh, hoeveel, project. Hoeveel gaat het kosten? Dat en, is een, uh, maar... het, is een het is een project van de gemeente Groningen. Totale kosten 190 uh, miljoen. Um, en de provincie zou daar 35 miljoen aan bijdragen. Daar komt de provincie dus om de hoek kijken. En die wil dat uh, mevrouw Veensa van de SP tot nu toe niet doen. Die 35 miljoen bijdragen. Nou, Provinciale Staten hebben afgelopen december gezegd... van die 35 miljoen uh, willen wij op dit moment niet beschikbaar stellen... als een vorm van subsidie aan dat Forum. En waarom niet? Omdat de, uh, de plannen voor de Pro Provinciale Staten... in elk geval te mager onderbouwd waren. Mm -hmm. Want een van de taken ook van dat Forum is... dat het regio versterkend moet werken. Dus het moet ook ten nut komen van uh, ja, al die kleine gemeenten... die eromheen liggen. Ja, en daarvan hebben Provinciale Staten... En hoe doe je dat? Dan. Want dan heb je al meteen een kernprobleem... natuurlijk ja. van de provincie. Alles concentreert zich dan weer nu op stad Groningen, daar, komt, daar, daar wordt dan geld in gepompt. En uh, er zijn nog zoveel kleinere steden, ja. maar ook kleine dorpen... die dan, ja, blijft er geld en, uh, over voor subsidies voor cultuur op een ja, wat kleinere maar, schaal. Is, dat is een beetje, een beetje een flauw verhaal om te vertellen. Maar het is Dan wel moet een, u het niet doen. Nee, doe het wel, want het is wel de waarheid namelijk. Want die 35 miljoen, ik kan heel goed voorstellen dat mensen in Vlachtwedde en in, in, in Boer zeggen van geef ons een deel van die 35 miljoen, gaan we goede dingen mee doen. Maar dat mag dus niet. Dit geld moet besteed worden in en rondom de stad om regioversterkend te werken. Dus vandaar dat het ook vastzit enigszins aan die stad. Een vraag. William Woerlof? Nou kijk op zich van die uh, het is niet of stad of om uh, de stad heeft een heel belangrijke functie. Ja, maar lief... dat voelt de stad misschien wel zo, maar voelt het Ommeland dat ook? Als er dus heel veel geld hier wordt gestoken in dat forum... voelen ze dat in doodstil, waar Prim het over had bijvoorbeeld ook... als iets waar zij ongelooflijk veel aan hebben. Ja, dat, uh, ja dat, is, dat is naar mijn smaak wel het geval. Want er gaan, uh, elke dag gaan hier 160.000 mensen vanuit het Ommeland de stad in en uit... Uh, dus een, uh, een cultuurcentrum of andere voorzieningen in de stad... is niet exclusief voor de stadjes, is dus ook voor Tommeland. Maar wij steken bijvoorbeeld ook miljoenen in een cultuurplein in, uh, in uh, Winschoten. Wij steken als provincie ook geld... en als PvdA ben ik er ook harde voorstander van... in dorpshuizen uh, van, uh, van, uh, van kleine kernen om de leefbaarheid uh, te verbeteren. Dus het is niet echt een of-of kwestie. Oké, okay, ik wil er nog Re... even naar Premia Ja. Meneer of? Renkelman wil al de hele tijd vertellen dat Groninger Forum... waarom vindt u dat dan zo'n slecht plan? Uh, dat plan is te slecht, want niemand heeft er dan als stedeling niet... en als provinciale mensen in de provincie niet. De, de, de oostwand moet wel afgebroken worden. en de noordwand eventueel ook, want dat is ook een ding van niks. Maar een forum daarachter, daar hebben we weinig aan. Want er komt haast niemand, zoals ze zeggen. De, de, de wand komt wel 17 meter naar voren. Laat daar die oude gevels weer staan. En achter die oude gevels een hele mooie grote bij een korf, waar wel 300 mensen komen werken, dan heb je wat aan de werk ja, U hoort het nu, dat is um, meneer Renkema, die zegt, niemand heeft hier eigenlijk wat aan, dan gaat de provincie daar misschien zoveel geld in stoppen. Ik heb trouwens begrepen dat de SP in eerste instantie tegen was, ja. maar nadat er een referendum is ja. uh, geweest, waaruit bleek dat het merendeel van de bevolking ervoor was, bent u nu ook voor? Nou, het, het, het, het punt in dit verhaal is, is dat het namelijk een stadse discussie is. Het is een discussie van de stad Groningen geweest. En daar is het referendum gehouden, toen heeft de bevolking van de stad gezegd van, oké, okay, wij willen het dat forum. Toen hebben wij als SP-fractie in de stad Groningen gezegd van, oké, okay, wij leggen ons neer bij een democratisch besluit En we gaan eraan meewerken. En het is wat mij betreft, als provinciale staten, is het ook aan de stad Groningen om te komen met een goed doordacht plan. Wat ook nog eens versterkend werkt voor de regio. Dus voldoende bezoekers trekt. En uh, uh, uh, ja, gewoon, gewoon draagvlak ook krijgt weer in de stad. Prima, aan de ja, stad. Even uh, naar jou, naar buiten. Uh, ja, jongeman, ik wou de bus in komen om te vertellen op wie gaat stemmen. Op wie gaat u stemmen? Ja, kijk, dit is Puk Darlington. En ik zeg, je moet stemmen op de PvdA. Omdat de PvdA staat voor de mensen. En niet voor alleen een bepaalde groep mensen. Maar ben je lid van de PvdA? Natuurlijk ben ik lid van de PvdA. Het is dat ik niet genoeg papieren heb. Anders zat ik ook in die partij. Oké, okay, dankjewel. William Moorland, heb je veel papieren nodig om in die partij een beetje omhoog te kunnen komen? Nee. Wat hoor ik nou? Nee, ik ben op mijn 17e ben ik gewerkt. We hebben de minste papieren Mijn eerste baan was bijrijder op een maaitrek van bij een waterschap. Daarna ben ik elf jaar ziekenverzorger geweest. Ik heb 20 jaar bij een vakbond uh, gewerkt. En het voordeel van de PvdA is dat alleen maar de academici ze, uh, zijn. Dat is gewoon flauwekul. Oh. En, en, en het is ook niet zo dat je 20 jaar foto's hoeft rond te brengen voordat je kandidaat wordt. Nee. Ja, ik was een partijlid. En Vo ik kom toch ook kandidaat. We hebben hier even luisteraars, we hebben een tweet, maar u kunt ook bellen met 0800 1121. Um, en als u het op tijd doet, dan komt u nog in de uitzending, maar Hans Kienhorst uit Enschede, een ex-Groninger, zegt waarom blijft maar 1% van de opbrengst van de Groningse gasbel in Groningen handen, hangen, want een suggestie aan jou, Tessel, ja, als je het. meer gasbaten naar Groningen stuurt, kunnen jullie het allemaal financieren. Jullie laten je leger over, Dombos. Ja, dat... Uh, uh, kijk, als, als dat gas onder Wassenaar uh, zat, dan zou ik ook niet zeggen van al dat geld moet maar naar Wassenaar uh, toe. Um, wij moeten die wel geld hebben in noord nederland maar dat is gewoon omdat we hier een aantal grote problemen hebben. Bijvoorbeeld het hele kripvraagstuk op het platteland. Uh, uh, dat, uh, u geeft geen antwoord. U bent echt een P van de A. U geeft geen antwoord. De vraag was... Precies. meer dan 1% van het geld moet hier blijven. Dan kan je het financieren. Waarom vecht u niet als provinciale staat... als P van de A met landelijke connecties... dat 3% van het gasgeld hier blijft... in plaats van 1%? Best, beste Prem, ik vecht wel voor geld... en ook voor meer geld vanuit Den Haag. Maar ik zeg niet omdat hier nou toevallig aardgas zitten dat er meer geld moet komen. Ik zeg dat omdat die grote problemen zijn. Ja, maar, meneer Moorlaag, jij snapt net zo goed als ik... dat het heel wrang is voor de mensen hier in Groningen... als wij bovenop die bel zitten... dat wij maar 1% van die aardgasbaten terugkrijgen. Ik ga niet zo ver dat we 25% moeten hebben. <lacht> ik vind dat wij in dit land nekjes moeten delen met elkaar. Maar 1%, dat is niet nekjes delen. Nee, okay. maar daar ben, ga... ben ik het volledig mee eens. Er woont hier 10% van de bevolking, dus... ja, ja kijk, het zou mooi dus dan, zijn. Dan, dan, dan, dan zou dat inderdaad een mooi percentage zijn. We gaan hebben. het zo meteen door. Laten we Eerst even gaan luisteren naar de jonge makers van dorst. En die plassen met provincialen. En doen dat hier in Groningen met de directeur van het Groninger Museum. Kees van Twist. Oh, wat, leuk. wat is er mis in een pis? Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst. Pist met provinciaal. In het Groninger Museum in een noir sta ik naast Kees van Twist. Uh, wat ik hier zou willen veranderen is dat wij de, in de toekomst dezelfde mogelijkheden kregen... die het Groningen museum van de provincie in Groningen gekregen heb, heeft in de afgelopen jaren. In het maken van prachtige programma's en het geven van onderwijs aan kinderen. Door inderdaad cultuur en kunst werkelijk als een volwaardig pakket... In, in hun rugzakje op weg in het leven mee te krijgen. Ik mag hopen... dat de provincies in het noorden... en de gemeenten in het noorden... wijzer zijn en weten... dat een uh, gemeenschap... zonder kunst en cultuur... een hele armzalige gemeenschap is. En ik reken er ook op... Dat de wijsheid vanuit het noorden komt. En wat dat betreft, dat zowel in Groningen, Friesland als Drenthe, dat de bestuurders en de politici wijzer zijn dan datgene wat ze in Den Haag allemaal verzinnen. En ik zou willen, en ik hoop het ook, dat die investeringen die we gedaan hebben, die we zelf gedaan hebben, dat we daarin de steun blijven krijgen van de provincie om met die goede programmering, om die door te zetten. Dat geldt niet alleen voor het Groningen Museum, dat geldt voor alles wat kunst, cultuur en onderwijs betreft. William Moorlag. William Moorlag van de Partij van de Arbeid. Kees van Twist, directeur van het Groningen Museum. hoopt dat de bestuurders hier in het noorden meer wijsheid hebben dan de bestuurders in Den Haag. als het gaat om kunst, cultuur en onderwijs. Wat doet de Partij van de Arbeid graag in een halve minuut? Uh, hier voor de provincie, het provinciaal beleid, waardoor u zegt. stem daarop op ons als het hier om gaat. Wij uh, we geven uh, behoorlijk wat geld uit aan, uh, aan cultuur. Onder meer aan het uh, Groningen Museum. De PvdA vindt uh, cultuur belangrijk als vestigingsvoorwaarde. Zowel voor, uh, voor mensen als voor, uh, voor bedrijven. Uh, steden die echt een goed cultureel klimaat hebben een bruisend cultureel klimaat hebben die, daar zit ook meer economische dynamiek uh, in. Dus het is ook een hele belangrijke economische factor. En Kees van Twist van het Groningen Museum. Uh, ja, hij kan trots zijn op het Groningen Museum, want dat heeft gewoon nationaal en internationaal allure. Dat trekt veel mensen hier naartoe. Voordat ook de SP die kans krijgt, Prim, Meneer, wie ja, heb je u bij wil, je? U wilde wat vertellen. Op welke partij gaat u stemmen? Uh, de Partij voor het Noorden. <laughs> en, en waarom gaat u op de Partij voor het Noorden stemmen? Ah ja, omdat hij opkomt voor Noord-Nederland. Ja, ja, heel en te, duidelijk. En te, Jan, je zit ook uh, uh, in de Staten voor de Partij van het Noorden en daar zul je er ook wel op stemmen. Oh, oh, ja, oh, u, bent, u bent statenlid voor de Partij. <laughs> Ik ben statenlid voor de Partij voor het Noorden. En vindt u het heel erg dat u nu in de prognoses op nul zetels staat? Nou, Dat vind ik niet erg. Als, als we straks maar uh, twee zetels hebben, dan is het weer goed. hè? Um, uh, vindt u dat de Partij van de Arbeid de provincie goed bestuurd heeft? Nou, dat heeft wel wat aan gemankeerd de afgelopen periode. Ja, toen dat twee jaar vroeger ligt, dat. De, PvdA. de stad, die is uh, ten onder gegaan. Uh, onder leiding van, uh, van een aantal uh, gedeputeerden. Dat was niet de beste. Oké, okay, hartstikke bedankt. Marian van Oosten, u bent de beller. Komt u er maar in? Zegt u het maar. Ja, goed een, uh, goedemiddag. Met uh, Jan van ik, uh, ik ben een uh, Vleermaarsdeskundige uh, in Groningen. Ik zal even mijn radio afzakken zeggen. U moet een, een beetje gaan. haast maken. U moet een beetje haast maken, want de tijd dringt enorm. Nou, dit is beter. Ja. Ben ik? Uh, ja, ja, ja. ja. Ga je gang. Prima. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben iemand die vleermaarsonderzoek doet in Groningen en, uh, en ik loop aan tegen een forum, waarvan ik denk van wat een fantastisch gebouw. Maar uh, voor het Forum is inmiddels al een boom gekapt... die zeer belangrijk is voor vleermuizen achter het gebouw. En ik weet hoe hoog het Forum wordt. Er dus wordt een enorme wind uh, die om het gebouw heen giert. En ik weet ook hoe duur, hoe duur het wordt. Goed. Ik, ik, en... Uw boodschap is duidelijk. We leggen het even voor nog kort aan Jan Veenstra van de SP. Dit is een mevrouw die uh, uh, uh, het leven van vleermuizen zeer aan het hart gaat. Heeft dus zowel met milieu te maken als met het verpesten van het uitzicht... en te veel geld in dat Forum. De SP is voor... Ja, maar met behoorlijke kanttekeningen. Hè. En wij hebben eh, als daar de fractie dan van. Kom maar met een nieuw plan. Dan zullen we kijken of het ook regioverstekend werkt. En de stad Groningen, onze fractie daar heeft gezegd: van, het moet gewoon binnen het budget blijven. En verhalen over bomen, vleermuizen. Ja, goed. Ik mag hopen dat de stad Groningen. in haar afwegingen. gewoon rekening houdt met alle facetten die spelen rondom ook nieuwbouw. Ook met de vleermuizen. Ook met vleermuizen, zwerfkatten. Het maakt me allemaal niet uit. Als ze er maar rekening mee houden. En waar het gaat om cultuur in de provincie. Ja, tuurlijk. wij gaan als SP niet zeggen dat wij tegen cultuur in de provincie. Zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen in deze provincie zoiets hebben van... jongens, kunnen we het eerst over andere dingen hebben en daarna over cultuur? Want we hebben te maken met scholen die gesloten worden, we hebben te maken met dorpshuizen. Weet u waar die wij mee, mee te maken hebben? Met Bert van Sloten, die zo meteen het Radio 1 journaal gaat doen. Bert, <lacht> wordt het alleen maar Libië of hebben jullie ook nog tijd voor Groningen... die 10% van de aardgasbaten wil, zoals net de PvdA <lacht> gedeputeerde hier zegt? Maar dat hebben we net gehoord, uh, Prem. <lacht> ik, ik vrees dat dat bij ons de uitzending niet gaat halen. Nee, Prem, wij hebben verschillende verslaggevers in Libië, wel drie uh, aan verschillende kanten van uh, Tripoli. Het is daar razendspannend, het is weer vrijdag, het is de, de, uh, het moment na het vrijdagmiddag en het vrijdagavondgebed. En dat is de afgelopen weken een recept geweest, een cocktail zou ik bijna zeggen, voor ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dus daar gaat het vooral over bij ons zo dadelijk. Oké, okay, hartstikke bedankt werd van Sloten. We danken hier alle deelnemers, alle gasten, alle mensen die gekomen zijn. Uh, we wensen u veel succes bij de verkiezingen en leuk dat u meedoet aan het debat. Uh, luisteraars, dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de Provinciale Staten, redactie Martin vermee Fara, Roos oosterbaan Afro, Rien Aerts-NTR, die ook social media en internet doet en wiens paarjarig spaarjarig is, Pieter Willemsen-NCRV, Keimke van der Kooi, eo die ook de regie deed, productie Hans Twint en Momo. Mozarouw NTR, techniek, logistiek en transport. Onze grote skier Wim de Veiter. Eindredag die de kalme Ger Jochems VPRO. Presentatie de fantastische Telsenblok VPRO. En de linkse primaire de Kichoon van de NTR. Heerna Ster, Onno duiven en Bert van Sloten. Maandagochtend om half elf zijn we in Wochdem in de provincie Noord-Holland. Met de PVV'er Hero Brinkman die welkomt. En Rabine Albers van de SP. U bent van harte welkom om mee te praten vanaf half elf ochtends. Een heel prettig weekend en tot een maandag. Namaste, dag. Radio 1. Het NOS-journaal. In Libië zijn nog zo'n 50 Nederlanders die het land willen verlaten. Gisteren was er nog sprake van 35. Maar volgens minister Rosenthal veranderen de getallen voortdurend door de moeizame communicatie. Om de Nederlanders te evacueren staat nog steeds een militair vliegtuig klaar op Sicilië. En voor de Libische kust ligt een vergat. Ook wordt bekeken of mensen over land uit Libië kunnen. En bij nieuwe gevechten in de hoofdstad Tripoli zouden vijf doden zijn gevallen. Volgens nieuwszender Al Jazeera opende militairen het vuur op demonstranten. Die gehoor hadden gegeven aan een oproep om na het vrijdaggebed de straat op te gaan. De Limburgse CDA-lijsttrekker Van Helvert heeft een coalitie in de provincie met PVV en VVD zo goed als onmogelijk gemaakt. De PVV is tegen de bouw van nieuwe moskeeën. En Van Helvert vindt dat een onacceptabel standpunt. Hij wil dat de PVV dat standpunt opgeeft. Anders is een coalitie van beide partijen onmogelijk. Al dus Van Helvert. En de Partij voor de Dieren gaat via de rechter proberen... een plek af te dwingen in het NOS-verkiezingsdebat. De NOS heeft de acht grootste partijen uitgenodigd... om het debat hanteerbaar te houden. Maar de Partij voor de Dieren vindt dat in strijd... met de vereiste pluriformiteit. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dan nu het weer, toenemend bewolkt en af en toe lichte regen. Morgen de hele dag regenachtig en met maxima van 10 graden vrij zacht.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 Euro. Wat krijgen we nou? 8.400 4... euro. Jongens, dit is het voor Piepjo. 8.480 euro. Ha, ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag. De afgelopen weken was dat steeds een spannend moment voor de Arabische leiders. Want demonstraties na het gebed zorgden stevast voor veel reuring. En vandaag is het niet anders. Irak, Egypte, Jemen, Bahrein, Algerije, Tunesië en natuurlijk Libië. Want dat is de grote vraag. Is het vandaag de beurt aan Libië en aan Gaddafi? Correspondent Koert Lindeijer is in Libië, in Benghazi... Goed, hangt er iets in de lucht? Hier in Benghazi was er een gigantische bedsbijeenkomst. Vanmiddag rond een uur of twaalf... begonnen de eerste honderden mensen zich te verzamelen. En toen ik probeerde weg te komen om een uur of vier lokale tijd... dat was moeilijk omdat er auto opstoppingen waren natuurlijk... moet de menigte toch tot bijna honderdduizend plus mensen zijn, uh, zijn aangegroeid. Een imam... Een, uh, de politische prediker riep daarop tot steun uh, aan het verzet dat zich uh, steeds sterker aan het ontwikkelen is in de hoofdstad Tripoli. Iedereen juichte, iedereen pad uh, tot Allah om uh, de revolutie ook toe uh, te laten doorgaan tot... Uh, ...tot de hoofdstad. Maar Benghazi is al een bevrijde stad. En uh, ja, je ziet hier iedereen vrij rondlopen met spotprenten uh, van Gaddafi... Die men vloekt op uh, Gaddafi. Maar ja, het is het oosten van het land, dus het wachten is of het westen van het land... ...en in het bijzonder Tripoli, uh, of men er daarin slaagt om Gaddafi te verdrijven. Ja, blijft het dan alleen bij oproepen? Of gaan de mensen ook daadwerkelijk richting Tripoli? Er zijn berichten dat uh, betogers inmiddels bewapend zijn en naar uh, Tripoli uh, trekken. Maar er is hier natuurlijk vorige week zondag een bloedbad van gigantische omvang aangericht. Dat wordt mij steeds duidelijker door uh, te zien hoe huizen zijn uh, beschoten door aanhangers uh, van Gaddafi... En uh, ja, je ziet ook nog mensen met uh, doodskisten rondlopen... met lijken die nog niet uh, begraven zijn. Het trauma is hier nog nauwelijks verwerkt. En wie leidt nou eigenlijk uh, de revolutie? Of zijn er geen leiders? Is het het volk in zijn algemeenheid? Het is een beetje net als in Tunesië en uh, Egypte. Het is spontaan uh, hier uitgebroken een week uh, geleden... ...in het machtsvacuum dat daardoor is ontstaan... ...zijn intellectuele, goed opgeleide mensen zijn bezig... comités te vormen om tenminste de orde te kunnen handhaven. En sommige politici die werken er ook aan dat er een bestuur hier wordt... Opgezet. Maar vergeet niet dat onder het 40 jaar plus bewind van Gaddafi zijn alle politieke partijen, alle bewegingen zijn vernietigd. En nog meer, veel moeilijker dan in andere Noord-Afrikaanse landen, zal uh, het hier worden om straks een nieuw bewind op te zetten. Omdat er gewoon geen partijen en bewegingen uh, meer zijn. Maar daar wordt nu hard aan gewerkt, vertellen mensen mij, maar vooralsnog heeft prioriteit om de stad weer veilig te maken. Want je ziet jongeren met raketwerpers rondlopen, messen en geweren. En ja, ze uh, slagen enigszins in de orde te handhaven. Maar je begrijpt dat de bewoners van uh, Benghazi zich natuurlijk toch niet helemaal veilig voelen... in dit soort uh, chaotische omstandigheden. Leidt dat er ook toe dat uh, sommige bewoners uh, bijvoorbeeld nog uh, steeds... richting het buitenland, uh, richting Egypte vertrekken? 75% van uh, de werknemers in de olieindustrie is buitenland, bu buitenlander. Ook hier in uh, Benghazi, een stad van 1 miljoen inwoners, is vermoedelijk de helft buitenlander. Uh, of dat nu uh, mensen uit Nepal, Bangladesh of Egypte zijn. Uh, en die zijn inderdaad uh, deels richting uh, Egypte. Uh, ...gevlucht, dat heb ik gisteren gezien, hoe ze in hordes daar uh, met busjes aankwamen. Uh, Hier voor de kust dobberen ook nog wat schepen om mensen te evacueren. Maar de Libiërs zelf zouden toch deze historische gebeurtenissen voor geen geld willen missen, denk ik. En iedereen is opgewonden. Niemand had ooit gedacht dat dit nog ooit mogelijk uh, zou kunnen zijn. Dus de Libiërs zelf vluchten het land niet uit. Goed, dat is Koert Lindeijer in het uh, oosten van Libië. Dan gaan we naar het westen, net over de grens daar in Tunesië. Daar staat onze verslaggever Roel Paul. Uh, al dagen ontvluchten duizenden mensen Libië. Niet alleen dus naar Egypte, maar ook naar Tunesië. Roel, uh, kun je inschatten hoeveel mensen de grens uh, bij jou... met uh, Tunesië ondertussen zijn overgestoken? Ja, het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen dat precies zijn. Het gaat echt met honderden tegelijk. Ook vandaag weer werden ze met bussen, busladingen tegelijk aangevoerd. Um, zoals Koert net ook al opmerkt... het zijn vooral gast, gastarbeiders en dan meer in het bijzonder... Egyptische gastarbeiders die hier de grens overkomen. Uh, Tunesië, Tunesië is van de kant af van Tripoli bezien het dichtstbijzijnde buitenland. Dus uh, als je het land uit wil, dan is dat een goede route. Op zich... Op aanvulling van wat Koert zei, is het ook niet onlogisch dat de Libiërs nog even blijven zitten. Want um, als zij weg zouden gaan, dan zouden ze al hun bezittingen in de steek moeten laten. En dat geldt natuurlijk niet voor die duizenden gastarbeiders... die waarschijnlijk in een goedkoop appartementje zitten en uit hun weekendtas uh, leven. Dus, uh, uh, voor, voor de Libiërs is het zaak om erbij te zijn. Ja. Om hun bezittingen veilig te stellen. Maar die gastarbeiders, ja, die kiezen toch eieren voor hun geld op dit moment. Ja, komen ze bij jou uh, de grens over uh, naar Tunesië. Uh, da, dan spreken jullie met ze. Wat voor verhalen vertellen ze? Nou ja, vandaag heb ik voor het eerst een man gesproken... Die dan echt met eigen ogen heeft gezien hoe die Afrikaanse huurlingen tekeer gingen. Hij was al onderweg naar Tunesië overigens, maar onderweg uh, kwam hij van die gasten tegen. En, uh, nou ja, hij was doodsbang en deze ervaring heeft hem er nog eens extra van overtuigd... dat hij eventjes niets in Libië te zoeken heeft. Maar voor de rest is het toch vooral de onzekerheid, denk ik... die mensen ertoe brengt om het land uit te gaan. Je merkt ook dat er een soort collectief wantrouwen is in Libië. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er in Tripoli mannen met baarden zouden zijn opgepakt... omdat die mogelijk een islamitische revolutie aan het voorbereiden zouden zijn... Eh, wat er van waar is, ik heb geen idee. Of het verhaal dat militairen in Libië het vooral voorzien zouden hebben op Egyptenaren. Hè? Om Egypte dat is, staat ongeveer gelijk aan revolutie. Dus de Egyptenaren zouden een soort vijfde kolonne kunnen vormen in het land. Nou ja, wat de precieze redenen ook eh, zijn. Het feit is wel dat Tunesië nu te maken heeft met een behoorlijke stroom vluchtelingen die opgevangen moeten worden. Nou, en dat gebeurt dan in de grensplaatsen bijvoorbeeld in Zarzis een stad met uh, 120.000 inwoners op een uurtje rijden van de grens met Libië. Waren die leuten in Zarzis irgendwo voorbereid dat... nou, we zijn verrast. Dat Ja, Wel zijn die in de zijn Ja. en die proberen, wie dat uh, goed te maken met deze, ja. uh, we hebben ook Chinezen, we hebben ook ja. Uh, ja, Turkens. Echt voorbereid waren ze niet op de komst van zoveel vluchtelingen. Chinezen, heel veel Chinezen zelfs en ook Turken. Maar die hebben zich zelf kunnen redden. De Egypten zijn hier bij ons, zijn de armen zijn geen veel geld. Het zijn vooral de Egyptenaren die in de problemen zijn gekomen, omdat ze arm zijn. We, we hebben 700 Egypten Hier uh, ongeveer 100. Die de andere zijde zijn 400. We hebben hier in dit gebouw 100. En aan de andere kant nog eens 400. Je donaties kun je hier kwijt. Aan de andere kant is een opslagplaats met allemaal levensmiddelen. En dit is de chef van de Gries. Dat is alles En dit is de chef-kok. Hij staat met een paar andere mannen groenten, uien en andere dingen te snijden. Hij heeft zijn duim opengehaald aan een blik tonijn. En maken we het een schede sandwich met tonvis of met poottenvlees. Dat is wel uh, is en wij is een beetje stressig. Vanochtend hebben ze broodjes met kaas gehad en melk. Vanmiddag is het een uh, belegde sandwich... Met kalkoen, tonijn en nog wat garnituren. En vanavond macaroni of couscous. Macaroni of couscous. Okay. Also hier, die mensen, alle, we maken alles wat ze kunnen. Eine brengt brood, die andere brengt olie, die andere. It's alles is niet. Die, die, die, uh, die volk, wat brengt En zegt de kok: alle spullen die we hier gebruiken, die krijgen we van burgers. Die komen ze zelf hier naartoe. Also de volk brengt dat van hun eigen geld. En alle helpen die. Ah, hier kom ik terug burgemeester tegen Van Zarzis, die zit in een kantoortje... maar hij zegt van ja, ik hoef niet geïnterviewd te worden... al die blabla, bla, daar hou ik niet zo van. Het gaat erom wat we nu voor de mensen kunnen doen. Ik help de mensen niet omdat ik toevallig burgemeester ben van deze stad... maar omdat ik een mens ben. Mooie woorden van de burgemeester, maar wat er ook achter zou kunnen zitten... is dat de revolutie Zarzis nog niet echt heeft bereikt. Het zijn nog steeds dezelfde mensen die in het gemeentebestuur zitten. Dus misschien is het handig om zich niet al te zeer als burgemeester... Te profileren op dit moment. Hoe lang denkt u dat deze mensen hier blijven? Ja, we willen dat ze niet mogelijk maar ze zijn herzlich welkom. Ze zijn de, maar... ja. Deze mensen zijn van harte welkom, hij heeft het al een paar keer gezegd. Het zijn broeders die we willen helpen. Uh, aan de andere kant is het wel de bedoeling dat ze zo snel mogelijk weer uh, teruggaan naar Egypte. Er staan op dit moment drie vliegtuigen op het uh, vliegveld van Djerba. Dit zijn drie vliegtuigen. Dit zijn in Djerba. Niet 700 af een maal, want dat gaat niet. Een reportage van Roel We praten verder hier in de studio met Leo Quarta Arabist. Um, nee, om te beginnen, um, ja, die Egyptenaren die ontvluchten uh, het land. Is dat ook logisch inderdaad dat die Egyptenaren... een beetje moeten rennen bijna voor, uh, voor hun leven? Omdat ze worden gezien als misschien wel aanstichters van revolutie... omdat het in hun land ook is gebeurd? Nou, ik, ik zeg, denk dat niet hoor. En dat, zeker die Egyptenaren in het oosten. Bedoel, dat het oosten van Libië is al, is al vrij. En daar zitten toevallig ook nog zo de grootste olievelden. Dus uh, veel van die Egyptenaren die werken in het oosten... Ik denk dat ze eerder bang zijn dat ze a, uh, he, zijn die olievelden een aantal daarvan functione functioneren niet meer goed meer. Zijn ook onder druk gezet door uh, demonst demonstranten of betogers, hoe moet je ze noemen? De nieuwe krachten in het oosten van Libië ja. om, uh, om uh, op te houden met, met, met werken uh, in, in die olievelden. Want ze willen natuurlijk de stroom van geld naar, uh, naar Gaddafi willen ze als, als economisch wapen eigenlijk ja. inzetten. Ja? En de tweede zijn er ook berichten van, van plunderingen in het, uh, in het oosten dus dat, uh, hoor, Ik hoorde van een aantal expats die uh, werken in, uh, zeg maar in de olievelden, dus Westse expats, dat er uh, ja, eens mannen voor de deur stonden met uh, Kalashnikovs uh, en die uh, ja, gewoon auto's roofden en andere zaken roofden. Anarchie is er eigenlijk? Nee, ik denk niet dat het echt aan, anarchie is, maar je moet uh, wel in de gaten hebben dat het natuurlijk een, een hele vreemde situatie is op dit moment in het oosten. Met uh, delen die gewoon onder ja, controle staan van uh, de, de demonstranten, die nu hun eigen leiderschap proberen te creëren. Het gaat er vrij oorlijk aan. aan, aan Toe. Maar Libië is een gigantisch land, heel groot. En er zijn heel erg veel wapens in de omloop. Dus natuurlijk uh, zijn er altijd mensen en, en uh, kleine bendes die dan proberen uh, dingen te gaan, te gaan roven. Dus ik kan me goed voorstellen dat die Egyptenaren, ja, die zijn daar in Libië, die werken tegen niet al te hoog salaris, die sparen wat spulletjes, misschien plunderen ze, snijzen hier en daar ook wat mee, en denken van uh, snel het land uit en we komen wel weer terug als het wat rustiger is. Ja. Um, we willen ook altijd een soort vergelijking maken hè, met van wat er wat de afgelopen tijd is, is, ja. is gebeurd. We proberen het eigenlijk zo snel mogelijk in een soort historisch perspectief te plaatsen. Valt dat ook? Ik bedoel, valt er een vergelijk te maken met wat er in Cairo is gebeurd. Met wat er in Tunesië is gebeurd. Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, het is echt begonnen in Tunesië. Toen, toen overgenomen in Egypte. Plus nog een, een aantal andere Arabische landen. En wat betreft Libië. Uh, kijk, het oosten van Libië is altijd al uh, fysiek. Geografisch gezien altijd al dicht bij uh, Egypte geweest. Ik bedoel, maar ook qua mentaliteit, qua gedachten... qua uh, wat, je, wat je net zei over die uh, gastarbeiders die werken in het oosten van het land. Dus ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat uh, de revolutie begon in Egypte... en dat duurde nogal, dus steeds iedere dag weer van die uh, demonstraties... dat de Egyptenaren die nog in Libië zaten uh, iedere avond de radio aan hadden... Uh, daarover spraken met een Libië... Uh, Libische, het is een lopend vuurtje. Libi Libische collega's, precies. En zo is, ja, zijn die Libiërs natuurlijk ook aangesticht uiteraard. Ja, we praten straks verder, want er is nog een heleboel te bespreken. Want we hebben het nu alleen nog maar over Libië gehad. Maar het Midden-Oosten is groot ja. en er gebeurt een heleboel op het moment. Maar dan gebeurt nog meer, want zometeen schakelen we ook door naar Brabant... waar de provincie op dit moment debatteert over de omstreden megastallen. Er is ook verkeersinformatie. John Sahoka, John, het is wel vakantie, maar er staan toch files? Ja, inderdaad, 15 stuks. De uh, meeste vertraging op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. 11 kilometer tussen Alfred Forst en Badman. En tussen ook vrij druk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar staat dus de knop op het Oude Rijn en bergen, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Niet alleen hier in de studio praten we over Libië, maar ook de NAVO praat over Libië. En de NAVO noemt de situatie in Libië een crisis. Het is een crisis in ons immediate uh, neighborhood. Het the de levens en veiligheid van Libiëse and en die van duizenden van Libië. NATO-membersatees. Uh, Een crisis die Libiërs raakt, maar ook inwoners van NAVO-lidstaten... zegt de secretaris-generaal van de NAVO, Rasmussen. Daarom zijn in Brussel de ambassadeurs van de NAVO bijeen. Ze zijn net begonnen aan hun vergadering. Onze correspondent Paul Snijden, die volgt de bijeenkomst. Paul, um, staan er uh, maatregelen uh, op de rol uh, vandaag voor de NAVO? Nou ja, in die zin dat ze misschien wel militair beter zijn om te kijken wat er zou kunnen gebeuren als ze de vraag krijgen om militair in te grijpen. Maar dat is nog niet in deze vergadering aan de orde. Deze vergadering gaat er meer om, om zeg maar, informatie uit te wisselen tussen de 28 lidstaten. Het is voor de eerste keer dat zeg maar, Europa en Amerika aan tafel zit over de kwestie Libië. En dan gaat het vooral om de, ja, welke humanitaire rol kan de, de NAVO spelen. Hè? Er zijn problemen met het evacueren van mensen in, uh, uit, uit Libië. Uh, misschien is er nood hulp nodig en over dat soort vragen gaat het nu. Maar dat neemt allemaal niet weg dat tegelijkertijd de, de, de natie als de NAVO ook wel kijkt als die er komt wat ze zouden kunnen doen. Ja, en die vraag moet dan van de Verenigde Naties komen, dus daar ligt eigenlijk de bal. Daar ligt zonder meer de bal. De, de, de, de NAVO kan eigenlijk niet uh, op, op eigen gelegenheid gaan, gaan acteren. Die moet een mandaat krijgen van de wereld, zeg maar de VN-veiligheidsraad. Ja, die komt vanavond bijeen of die zover zullen gaan. is is natuurlijk ook helemaal de vraag. De vraag is of China wel zover wil gaan om nu uh, zeg maar vanuit uh, de VN via de NAVO in te grijpen in een land als Libië. Dat lijkt me heel erg sterk. De Amerikanen staan niet te springen. Die hebben nog heel veel mensen op de grond in, uh, in Libië. Dus dat zou ook niet uh, echt, echt plezierig zijn om daar nu meteen militair in te grijpen. Maar het, het is duidelijk dat zeg maar, op dat front in ieder geval gedacht wordt aan sancties, uh, het, het, het, het, het, het bevriezen van tegoeden, het, het beperken van het verkeer, uh, het instellen van een wapenembargo. Dat soort dingen kunnen we natuurlijk bij de VN wel aan de orde stellen. En tegelijkertijd kijkt dan de NAVO van zijn kant wat kunnen we ter ondersteuning doen. Ja, en dan die humanitaire rol waar ze het dus ook over hebben zoals je zei. Uh, zouden we daar nog uh, iets uh, kunnen betekenen? Want uh, er ligt natuurlijk ook een marineschip uh, daar uh, voor de kust. Ja, ja de, de, de tromp ligt er namens Nederland. En ik heb er wel eens van begrepen dat het niet een schip is... dat je echt goed kan gebruiken voor het evacueren van mensen. Maar wat je tegelijkertijd toch wel ziet met zo'n aanwezigheid van de tromp... en waarschijnlijk de aanwezigheid van meer NAVO-marineschepen... is toch wel de druk op de ketel opvoeren op, op Libië. Van Dat als de vraag daar komt, zijn we natuurlijk militair wel sterk genoeg... om uh, in Libië te doen wat, wat nodig is. Dat is niet per se uh, zeg maar iets wat voor, voor de komende 24 uur staat te gebeuren. Maar er is gewoon militaire aanwezigheid in het Nederlandse zeegebied en de NAVO zal zeker moeite doen om te laten zien dat men dat zou kunnen als de vraag wordt gesteld. Precies, indien de vraag wordt gesteld, we zijn voorbereid. Dankjewel, Paul. Paul Snijder was dat vanuit Brussel bij de NAVO. En dan in Nederland wordt er gesproken over, in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen, over de bouw van nieuwe megastallen. Voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch lieten vandaag voor- en tegenstanders zich horen. Ik ben een megastal aan het bouwen met deze blauwe kratten. Het vlees wordt alleen maar goedkoper. Dat wil zeggen dat ze straks grotere stallen moeten bouwen. En dan krijg je ongeveer zoiets. Zoiets als het provinciehuis. Ja, en dat is nog niet genoeg. Want dan moet het toch weer groter. En Albert Heijn die lacht zich rot. Ja, dat krijgen we dus. Wij willen af van de platte discussie over intensieve veehouderijen. Een discussie die naar ons idee is verlengd tot voor of tegen megastallen. Maar niet meer lijkt te gaan over de gewenste ontwikkelingen van de veehouderij. We willen onze bedrijven blijven kunnen vernieuwen, moderniseren en aanpassen aan de eisen van deze tijd. Het besluit dat vandaag voor ligt, ja ervaren wij van Milieudefensie, toch ook een beetje als wordt er nu geknabbeld aan die uitspraak van maart vorig jaar. Gaan jullie... Schuiven En nou ineens toch weer 30 megastallen toestaan. Dat zouden wij absoluut niet willen. Dus onze oproep is aan de staatsleden, hou uw rug recht. Als u vandaag nee zegt tegen de vernieuwing en modernisering, zegt u ja voor het in stand laten van verouderde stallen. Dan zegt u ja tegen hinder voor de buren voor duren van milieubelasting. APPLAUS dat is buiten en binnen in de vergaderzaal... praten de Statenfracties over de komst van die nieuwe stallen. Mijno Remmers, onze verslaggever, volgt het uh, debat. Mijno, welke, in welke fase van de discussie zijn we aangekomen? Uh, we zijn nu bij een schorsing uh, aangekomen, ah. dus laat het nog even op zich <lacht> wachten. Plaat. want Nou kijk, de, de, de verkiezingen komen eraan, dus iedereen gebruikt dit standpunt om de eigen partij nog eens even goed op de voorgrond uh, te plaatsen. Dat betekent dus een uitgebreide discussie. Maar het gaat eigenlijk om het feit dat vorig jaar de provincie... Brabant al heeft besloten om niet door te gaan met die megastallen. De intensieve veehouderij. Maar er was al een aantal bedrijven die hadden op papier al plannen gemaakt. Of die waren al in voorbereiding gedeputeerde staten. Het provinciebestuur zegt dat zo'n ruim dertig bedrijven aanmerking komen voor een soort overgangsregeling. Dus die zouden dan toch geplaatst moeten kunnen worden, die megastallen. Maar daar lijkt geen meerderheid voor te vinden in Provinciale Staten. En die beslissing dus, over die dertig nog eventueel te bouwen, megastallen, daar gaat het over vandaag. Ja, en wie is daarvoor en wie is daar tegen? Het CDA is uh, ervoor, omdat uh, die staan helemaal achter gedeputeerde staten, maar staat daar hopeloos alleen in, zo lijkt het. De VVD komt vandaag met een compromisvoorstel om 16 stallen toe te staan, 16 bedrijven toestemming te geven die al in aanmerking zouden komen voor zo'n overgangsregeling, omdat ze op papier al zover zijn. Uh, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks, die stonden daar vanmiddag ook voor de deur te demonstreren. Die zijn echt tegen die stallen. En ik hoop dat we deze uitzending nog de uitslag gaan horen. Ik weet niet of dat het laat wordt straks in het provinciehuis. In ieder geval is het nu geschorst. Dankjewel, ja. Mijnno. Meino Remmers was dat. En binnengekomen is Erwin Krol. Dus is het tijd voor het weer. Erwin, goeiemiddag, jongen. Goeiemiddag. Het is een beetje... Een niet qua nieuws hoor, maar wel qua weer toch een saaie dag? Het is uitermate saai, er gebeurt helemaal niets. Nee. Het is allemaal grijs, ja. is, uh, nou ja, goed, er is geen mist meer, maar het, is, uh, het stelt helemaal niets voor. Ja. Nee, nee. Dus zet die microfoon dan in één keer uh, voor je mond, dan hebben we dat geluid denk, allemaal gehad. Nee, ja, ja, denk je dat het... Oh, ja, ja, ja, ja, dat, dat helpt uh, Oké, okay, de radio, goed. Um, ja, maar als het weer niks voorstelt, moet je ergens anders gaan vriemelen. ben je ook niet geïnspireerd, ik nee, werk ja, het precies. Alles. Zeg maar me eventjes het weekend, wat wordt de leukste dag dan? De leukste dag? ook oh, qua weer? Ja, oh, ik denk daar morgen. zit je hier voor. Nou, ik denk morgen, want morgen komt er een, trekt er een regengebied over. Morgen hebben we echt een regenachtige dag. Dan gebeurt er tenminste weer wat. Zondag, dat is meer... En, en het is ook heel zacht. Hè. Het is een graad of 9 à 10 of zo. Het is en zacht. En dan, en dan zondag, krijgen, dan gaat die wind om naar het noorden. Komt er langzamerhand wat drogere lucht Nederland binnen. Dus dan spettert het nog wat. Dan vind ik persoonlijk wat niks terug. Dan is het ook iets frisser. En daarna dan wordt het weer uitgesproken ander weer. Want dan krijgen we een oostelijke stroming en dan gaat het gewoon s'nachts weer vriezen... en dan wordt het gewoon weer koud. Gewoon weer ijs in de sloot. Zo erg wil ik niet, want wat het s'nachts vries, doodt het overdag weer. Dus het zal wel rond <laughs> dul blijven, gemiddeld. Maar, in ja. erg, maar dit weekend, het leukste, zaterdag, ja. ja voor een saai uh, weer uh, hebben we er toch nog een leuk gesprek van gemaakt. Ja, precies. <laughs> en Wim, dankjewel. Dat lag aan jou, hè Bert. <laughs> <laughs> Hou dan nou maar op. Goed, dan gaan we naar de politiek in Den Haag. Want we hadden het net natuurlijk al over. Het duurt nog maar een paar dagen, vijf wel geteld. Totdat die provinciale verkiezingen er zijn. En hij wordt op zijn winkel bediend, de VVD-leider Mark Rutte zei dat op de klacht van Geert Wilders, dat Verhagen en Rutte... in de campagne te onzichtbaar zijn. Rutte ging namelijk vandaag op campagne in Tilburg. En onze verslaggever Michiel Breedveld die ging met hem mee. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Je bent al heel gezond bezig, met Ja, altijd. de sportschool Ja, ook al. Mag ik u dan een klein volgtje geven? Dank u wel. kom nog eens even voor de verkiezingen van volgende woensdag. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Leuk. Goed? Goed? Goed? Goed? Goed? Goed? Goed? Heeft u al een uh, klein volgtje overhandigd? Alstublieft. Zeg fijne dag. Hoi, leuk je te zien. Hoi. Premier Rutte vandaag als VVD-leider op campagne in het centrum van Tilburg op de markt bij het gemeentehuis. Oké, okay, twee maart. We hebben echt iedereen weer nodig. Is dit wat u noemt de premiers bonus? Nee, ja, goed, het is heel leuk als mensen zeggen we gaan VVD stemmen 2 maart. Het is ook ontzettend belangrijk dat we met dit kabinet door kunnen, ook in de Eerste Kamer. En dat Mieke Gerards, onze lijsttrekker hier, gewoon een sterke fractie hier in de Staten krijgt. Er waren wat klachten van uw collega Geert Wilders van de PVV. Hij is niet te zien. Gaat u er nu vol in? Nee. Nou, dit is tot al een tijdje... Nee, Goedemorgen. Nee, nee, nee, nee. nee, zeker niet. Had u al een volletje van mij gekregen? Nee. Goedemorgen. dan ga ik u dat persoonlijk hierover overhandigen. Ja, En, nee, en, en misschien geef ik een paar Plak extra aan voor de buren en zo. Dan. Ja. ja. gek. Met de klacht ja. van Geert Wilders? Nou, hij, hij kreeg zo'n prachtige roos of tulp en hij had nog een kat op schoot. Het was ook een drukte van belang. En toen ging hij ook nog adviezen geven aan andere partijen. En dan zal dat is zeer gewaardeerd. Ja, u wuift het een beetje weg. Onzin. Nou ja, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar nee, de VVD is volop een campagne aan het voeren Omdat het ook echt ergens over gaat. Hè? Nou ja, dat was de kern van de boodschap van Geert Wilders. We moeten wel zorgen dat we met z'n drieën die meerderheid halen. Hoe belangrijk is dat? Nou, het is heel belangrijk, omdat als we die meerderheid niet hebben, dan gaan voorstellen verwateren, uh, het aanpakken van de staatsschuld, Nederland veiliger maken, ervoor zorgen dat er ook echt in Nederland uh, uh, een aanpak komt voor de, voor de, voor de kansarme uh, immigratie, dat we die gaan terugdringen. Al die voorstellen om Nederland weer sterker te maken, kunnen het dan moeilijk krijgen en misschien wel niet halen. Dus het gaat echt ergens over 2 maart. Zowel over de provincie, maar ook over de Eerste Kamer en dus de landelijke politiek. Nou, u wilt dat graag doen met deze twee partners, het CDA en de PVV. Nou zegt Frank de Grave, uh, aanstaand Eerste Kamerlid. Uh, ja, die zegt de tactiek is om de PVV in te kapselen... en op die manier verantwoordelijkheid te geven dat ze hun hoge toon een beetje laten varen. Bent u het daarmee eens? Uh, nee, dat is echt een analyse van Frank de Grave uh, die niet de mijne is. En wat is uw analyse dan? Mijn analyse is dat de PVV een normale politieke partij is... die goed heeft gescoord bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ik vond ook dat zij het recht moesten hebben om mee te doen. Nou, in het kabinet ging niet vanwege onze verschillen van opvatting, maar wel in zo'n gedoofsteunconstructie. En die werkt goed. Uh, ze, ze houden zich aan de afspraken. We komen ook echt tot aanpak van onze maatregelen. Uh, dus het is een plezierige samenwerking. Geert Wilders heeft daar toch geprikkeld op gereageerd op de opmerkingen van Frank de Graaf. Ja, is... Gaat u hem nou weer bellen om te zeggen van Frank de Graaf is het misschien goed dat u even belt met Geert Wilders? Nee, nou nee hoor, dat lijkt me niet nodig. hij maar... heeft ook... het gisteren wel gedaan met Henk Bleker en Verhagen? Ja, maar goed, Henk Bleker ging wel een holle stap verder, dacht ik hè, gisteren. Uh, dat was echt wel een hele forse uitspraak. En die heeft Henk Bleker ook recht gezet. En dat vond ik ook chique. Uh, Frank de Graaf maakte een analyse over wat onze strategie zou zijn. En dat is niet onze strategie. Dus daar kan ik gewoon van zeggen dat hij niet klopt. En ik zou tegen Geert Wilders willen zeggen: neem het allemaal niet te zwaar. Uh, ik heb zijn tweetje gezien. Nou, prima. Volgens mij is het daarmee wel weer uh, over op campagne. Dank. Maar ik stem CDA. Oké, okay, maar dan, dat is goed. Dat, goed. dat vind ik ook goed. Okay. Uh, als je het uit overtuiging doet. doe ik helemaal overtuiging. En ik uit wist dat in Tilburg nog een CDA-kiezer was. Ik ben blij haar gezien te hebben. Okay, ik okay. doe echt uit overtuiging. En nee, nee, maar het is belangrijk dat ook zij uh, goed uit die verkiezingen kwam. Oh, Oké, okay, te gek. Goed, reportage ja. met de premier. Hier zo. Leo Kwarten nog in de studio. We hebben het ook over Libië. Wat is het laatste nieuws? Wat je leest? Ja, ik, ik lees net dat, uh, dat deze middag is er een uh, luchtmachtbasis is vlakbij Tripoli in handen gekomen van de, van de rebellen. Het is een militaire luchtmachtbasis. Heel belangrijk. Het, is, het wordt dus gebruikt door Gaddafi om vliegtuigen okay. te laten opstijgen... om mensen te bombarderen. En nou, dat is dus het laatste ja. nieuws. Luchtmachtbasis ook in handen van de rebellen. Meer na vijf uur. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. Drie, twee, one. For Discovery now making one last reach for the stars. Twee. Hij is besloten dat zij wordt, uh, een volmaatelijk straaptslag krijgt. Ranking the News. Nu op nummer 1. Wachten is op het beste van het land en in het bijzonder Tripoli. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.